Gelden de verkeersreglementen niet voor gasten van uw leeftijd? Ah, heb ik iets uh, verkeerds gedaan? Als er geen fietspad is, wil dat niet zeggen dat je in het midden van de weg mag rijden, hè? Ja, maar ik, ik reed toch aan de kant, hè? Oh, een hele grote mond opzetten, hè? Brandt uw licht. Ja, maar het is dag, hè? Uw licht moet altijd kunnen branden, hè? Stap de keer af, kom. Ja. Geef eens die fiets. Ja, maar... Afijn, ja. alleen met een fiets. Waarom liet je met een fiets af, jong? Kom, Hallo. Ja, ja, ja maar afijn. Ja, hey, kom maar. Houd oh, hem goed vast, hè? ik geef hem wat chloroform, dat hij maar rustig wordt ja. Kom, kom, kom, geef hem nog maar een beetje, ja. dat hij niet wakker wordt onderweg Voila, daar zullen we de eerste en lasten meer van hebben Ja Gietje, ik zou ervan profiteren om die blauwe strepen af te trekken, hè? er komt nu toch niemand voorbij We gaan anders te veel opvallen met die valse kom hè? Ja, ja. Ja, kom maar. Zo. Ja. We zijn weg, kom. En voor u, Guido? Uh, Met broedbos? Ja, gewoonlijk. Slietje, een witte perrier voor Guido en een gele voor mij. Dat is goed, man. Daar straks klonk Janus niet zo gelukkig aan de telefoon. De keer heeft gelijk... Ik ga reis boeken naar Tenerife. Dan meer me hier de keel uit. Je hebt het erg zitten zo te horen. Ja, ik vertrouw die Hannelore niet meer. Ze denkt te veel aan zichzelf. Voilà, mannen. Dank u, slintje. Ik doe nog maar een paar boterhammetjes met kaas bij. Ik heb nog niks binnen vandaag. Ga je me nu eindelijk vertellen wat er scheelt? Buiten het feit dat je verliefd bent. Ja. Versavel, niet zeveren, hè? Eén is genoeg geweest. Van één is geen ezel. Oké, okay, oké. Okay, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Hannelore was onlangs op een bijeenkomst van de Brugse oppositie. Van der Rijk van de VLD wil een lastercampagne lanceren tegen Vrooman en zo de CVP nekken. Ja, en jij denkt nu dat ze iets heeft met die van der Rijk. Maar schijn u toch uit met dat gezever over die tuttebel? Laat het maken, man. Het is op kosten van thuis. Ah, Bedankt, Lietje. Bedankt. Ja. Ja. Er zijn een paar dingen die me blijven dwars zitten. Ja, Kom, Pieter, smijt het eruit.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 Volgens mij is hij er zelfs zeker van dat de acties tegen Vrooman zullen escaleren. Iedereen probeert zijn tegenstanders voor de verkiezingen door de modder te sleuren. Ja, maar je bedoelt toch niet dat. Je dat... Stel, ja, nou, ik zeg wel, stel.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 Zou Martens meer weten? Geen idee. Gisteren was ze iets komen zeggen, maar omdat Karineels bij me thuis zat, is ze kwaad weggelopen. En daar zit je nu ook mee. Och zeven raar. <laughs> Pak nog een boterham en zwijgen over vrouwen. Slintje, dank ze nog eens vol. Je, je kan Martens toch altijd eens interpelleren. Eh, afwachten is veiliger.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 Maar blijf. En dat kan nu pas...